Het is vier uur, Jeroen Tjapkema met het NOS-journaal. Kredietbeoordelaar Moody's heeft de kredietwaardigheid van de Europese reddingsfondsen afgewaardeerd. Zowel het permanente Europese noodfonds ESM als het tijdelijke fonds EFSF ging een stap terug van AAA naar AA1. Ook blijven de vooruitzichten voor beide fondsen volgens Moody's negatief. De bijstelling heeft te maken met de afwaardering vorige week van Frankrijk, een land dat veel bijdraagt aan de fondsen.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 In de Amerikaanse staat Florida zijn twee broers van Pakistanse afkomst opgepakt voor terrorisme. De twee worden ervan verdacht dat ze een aanslag wilden plegen in de Verenigde Staten. Volgens de aanklacht waren de twee mannen al sinds juli vorig jaar op zoek naar explosieven en ondersteunen ze terroristen. Het is niet duidelijk hoe ver de broers waren met hun plannen, of er explosieven en wapens zijn gevonden bij huiszoekingen en wat hun doelwit was. De verdachten van 20 en 30 jaar zijn in Pakistan geboren en later genaturaliseerd tot Amerikaan.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 Het weer het is wisselend bewolkt, met in het binnenland een kleine kans op natte sneeuw. In het oosten ligt de temperatuur rond het vriespunt. Aan zee is het een graad of vier. Overdag in eerste instantie droog. In de loop van de middag vanuit het westen weer buien met kans op natte sneeuw bij vijf graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. VPRO. Woord. Hier is Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom bij het derde uur van woord. Waarin u kunt gaan luisteren naar Klaas Vos. Wordt dit uur dan een one-man show? Nee, allerminst. Maar ik ontving enige tijd geleden het verzoek uh, om van die eigenzinnige VPRO-vogel ook maar eens iets te laten horen. Gedurende de nachtelijke donkere uren van woord. Ik weet alleen niet meer wie mij dat verzoekje toestuurde. Mea culpa. En wanneer ik dat dan drie keer achter elkaar zeg dan wordt er nog meer leed vergeven dan hier geleden is. Goed, um, Klaas Vos, hij stelt zichzelf als volgt voor... Jarenlang was ik een redelijk vermaard radioprogrammamaker van de VPRO. Daarvoor was ik predikant in een gemeente... verbonden aan een verpleeghuis in dienst van een oecumenisch centrum. Daar was ik ook voor opgeleid. Sinds een paar jaar ben ik weer actief op kerkelijk terrein. Sinds 1 maart 2009 als predikant van de protestantse gemeente van Woensdrecht... Al dus Vos zelf op zijn homepage. Wel nu, in dit uur gaan we dus terug naar de tijd dat hij bij de VPRO werkzaam was. Straks een zoektocht naar het zwarte goud, ofwel truffels. Nu eerst zijn wervende en wervelende bijdrage, mag ik wel zeggen. In november 1991, in de 24 uur durende radiomarathon... was hij natuurlijk ook paraat en actief. En dat was een marathon voor de VPRO om met uh, ja, die marathon en die werving de A-status te gaan bereiken. Wim Noordhoek was als presentator verwikkeld in pogingen... om contact te leggen met Klaas Vos. Ja. Welkom. We zijn iets aan het proberen. Er moet nog vrij veel gesoldeerd worden, maar aldoende... Leert men. Ik ga eens maar uh, contact zoeken met Klaas Vos, die rondwaart ergens op de Veluwe. De bossen ademen zwaar en vochtig. En roest, goud en koper schieten omhoog langs de stammen der beuken, die de grijze lucht torsen. Alles en sterven heeft zich, inge heeft zich ingezet. Een zomer verdwijnt langzaam onder de nu nog groene grond... van de wijde vormen hier in Hoenderlo. Op het terrein waar zo'n 150 jongens... wellicht niet, waarschijnlijk niet uit vrije wil samengebracht zijn. En ondanks die 150 jongens is het hier doodstil. Alles is hier roerloos. De stilte van het einde lijkt het wel van een bestel... van een periode en de inzet van iets geheel nieuws. Een sterven die komen gaat, een wegrotten... die al te ruiken valt, te voelen... die zich al nestelt in de knokels van mijn handen. Hier, in Hoenderlo. Waar is Klaas Vos? Te De deksel. Blik, kunststof, rondwielend rubber. Steeds weer oplichtende remlichten. Over verloedering gesproken. Auto's, auto's reigen zich aan één Op weg allemaal naar Wageningen of waar dan ook. Bennekom. En ik kan ze allemaal bijhouden. Ik loop er gewoon... Met ze op. De trilling van de, van de travel pilot. Overigens nog in mijn beenspieren. Alsof ik zelf niet loop, maar gestuurd word. Zoals ook deze auto's. Van welk merk dan ook. Niet zelf rijden, maar gestuurd worden. Gedreven door iets onontwijkbaars. Iets wat hen in, be in bezit heeft en niet omgekeerd. Alleen de rode lichten kunnen hen nog halt houden. Maar zodra het groen weer vloept... Daar gaan zij weer. De automatische beweging. Als we nu schakelen of een automaat in de auto hebben, het maakt niet uit. Z zij gaan omdat een ander het wil. Klaas Vos in Nijmegen. Ja, Wim. Die Wiet die heeft natuurlijk een zekere dromerigheid. Maar ik denk dan ook altijd... ja. Die omgeving waar die wiet zo welig tiert, dat is ook altijd zo vleesloos. De vleesloosheid ook van het holisme. En daarom, Bob Fosco zit nog naast me. En ach, wij kunnen het niet laten en zingen. Vegetariërs zijn mensen, mensen die de, de mensen, anders mensen anders wensen. Net als grote olifanten, daarom eten zij slechts planten. Zij zijn bang voor dode koeien, want die kunnen niet meer loeien. Beesten doden om te eten, noemen ze van God vergeten. Het is zo deftig en zo fijn vegetariër te zijn, het is zo deftig en zo fijn vegetariër te zijn. Het is zo deftig, het is zo fijn vegetariër te zijn In hun reine restauratie is voor arm en rijk een plaatsie Overal tot in de keuken hangen christelijke spreuken Die de ziel zo sneer versterken en zo spijsverterend werken Die voor overdaad behoeden ons met ideale voeden Het is zo deftig en zo fijn vegetariër te zijn, het is zo deftig, zo deftig en zo fijn. Vegetarier te zijn. zijn. Uh, zondagsbonen, maandags bonen, bonen, woensdagsbonen, donderdags gepofte bonen, vrijdagsbonen altijd bonen. Zaterdags gestoofde bonen. God bewaar ons voor die bonen. Bonen eten is het beste, tot we bonen zijn ten leste. Het is zo deftig en zo fijn, vegetariër te zijn. Het is zo, zo, zo deftig en zo fijn, vegetariër te zijn. Klaas Vos, waar het rond in Nederland... Waar zit je? Dan komt de reiziger... Vermoeid en doorweekt van het dwalen door de bossen van de vale oude bij het stationnetje. De reiziger heeft zijn auto aan de kant gedaan en heeft gekozen. En daarom is hij op het stationnetje. En hij staat er al. Ja, hoe lang staat hij er al niet? En trein na trein komt voorbij. Maar geen één die voor hem stopt. Geen één die halt houdt. En de man wordt al dunner en kleiner en eenzamer en natter. En dan loopt hij rond dat stationnetje en ziet dan de letters. Hulshorst. En denkt, ah, ah, dichte Achterberg toen al niet. Hulshorst, als vergeten ijzer is uw naam. Binnen de dennen en de bittere coniferen roest uw station, waar de spoortrein naar het noorden met een godverlaten knars stilhoudt. Niemand uitlaat, niemand inlaat. O minuten, dat ik hoor het weinig waaien als een oeroude legende uit uw bossen, barse bende rovers, rans en ruw uit het witte uw hart. O, oh, station dat niemand uitlaat en niemand inlaat en daarom maar gesloten werd. Lang leven het openbaar vervoer. En de reiziger, ach, hij keert terug de bossen in. En naar de dieren, want die zijn er wel en die zijn er altijd. De eit, de schaap, de kippen, de haan, de pauwen, de ganzen. Ja kom maar, kom maar. Alleen met de dieren. De treinen razend voorbij. Hij blijft achter. In de bossen van de vale ouwe. In het witte hart van de Veluwe. Ja, kom maar. Ga jij met me mee? Pocky. Ja? Klaas Vos met een enorme ruis. Klaas Vos met alle dieren weggevaagd door een ruis in het apparaat. Zo kan dat gaan. In mijn hoofd is het een warboel... Van reddeloze jongeren. Mannen met verfomfaaide hondjes. Vet weggetrapte patat. Risotto in een centraal wonenproject. Waar het stijf stond van de saaiheid. Althans, zo voel ik het nu. En wat al niet, een wirwar. En met die wirwar, met die kluit in mijn kop... ben ik in een nog grotere wirwar gekomen... Het hart van Amsterdam. Het hart van Nederland naar men zegt. De culturele hoofdstad. Nou, als stadcultuur is. Gebroken glas. En lekke banden. En voortslenterende junks. En verpieterde potplanten. En blikjes achtloos weggetrapt. Na een snelle teug. Maar ja, wie weet... De mooiste bloemen bloeien waarschijnlijk op de vreselijkste mestvaalte. Thanks. Mevrouw, u ziet er vreselijk uit. Hoe lang heen bent u al op? Uh, dat vind ik niet zo'n erg aardige opmerking. Niet zo'n behoefte aan. Ja, mevrouw, van zag er zo slecht uit. Het leek wel of ik in mijn eigen spiegel keek. De grauwe kringen die je onder nagels vindt van hardwerkende mensen onder mijn ogen. Althans, zo voelt het. En lawaai van links. En lawaai van rechts. En mensen doelloos. En duiven die me wat pikken tussen de straatstenen. En weer een blikje. een fiets, in, fiets ontket, ontketend, dat is een goed slot. Ja, dat is een goed slot. Ja. Dat is een goed slot. Een goed slot, zo wist de uitgeputte Klaas Vos in november 1991 nog net uit te brengen. Tegen het einde van de 24 uur durende radiomarathon ter werving van nieuwe leden om de A-status te bereiken bij de VPRO. En dit was een korte compilatie van zijn bijdragen daaraan. In 2002 was het Klaas Vos gegund af te reizen naar het zonnige zuiden... in het goede gezelschap van Fred van Leeuwen uit Amsterdam... en andere culinaire levensgenieters. En daaruit kwam de volgende documentaire voort, getiteld... Op zoek naar het zwarte goud. Op zaterdag 23 februari stroomde het oeroude stadje noord in het Italiaanse Ombrië... weer vol voor de jaarlijkse truffelmarkt. Het stadje is het centrum voor de evenoude cultuur van de zwarte wintertruffel. De kleurrijke markt vormt de afsluiting en het hoogtepunt... van de truffeloogst gedurende de wintermaanden. In het voetspoor van een van de belangrijkste truffelimporteurs van ons land... Fred de Leeuw uit Amsterdam... en in gezelschap van diverse binnen- en buitenlandse cuisiniers bezocht ik de markt, ging ik met hen op zoek naar de truffel... en nam ik een kijkje in de fabriek van de belangrijkste truffelverwerker... en truffel-exporteur, de firma Urbani. De poort door... Medaillons van Garibaldi en Vittorio Emmanuel II. Dat is dan de 19e eeuw, maar verder het stakje, dat is direct zichtbaar. Middeleeuws en ongelooflijk druk. Drukste dag van het jaar. Ben je al eerder geweest? Bert heet jij, hè? Bart. Ah, Bart. Bart. Ja, we gaan elk jaar een truffel reizen. En elk jaar is het ook de, de truffelmarkt. En als we een beetje in het goede seizoen hier zijn, dan uh, pikken we uiteraard die markt mee. Dat is wel uh, de happening uit, uh, uit de streek natuurlijk. Waarom ga je de jaar heen? Mm, uh, wij zijn uh, distributeur van truffels in, uh, in Nederland. En, uh, nodig altijd wat klanten uit om te laten zien hoe truffels gevonden worden. Hoe de Urbani fabriek uh, eruit ziet. Hoe het, uh, het hele proces in zijn werk gaat. Dus het heeft eigenlijk een voorrichtingsfunctie. En, uh, en het is natuurlijk een mooie reis. Ja, sowieso naar Italië gaan is altijd prettig, hè? Het is, het is geen nee, straf. Nee. Nee. <laughs> maar die, deze, deze. Want wij zijn eigenlijk de enige. Niet Italianen, zie ik die hier lopen. Het is een dat, heel uh, typische uh, Italiaanse aangelegenheid. Ik denk ja. ook dat het weinig bekend is buiten Italië dat dit plaatsvindt. En mensen kopen. Dat, maar dat is wat hier komt aan Italianen, dat zijn dat restaurant-eigenaars of, of iedereen gewoon... Ja, ik weet gewoon, die helemaal dat... niet eens of ze een... Uh... In de regel gewoon particulier, ik bedoel, Italianen zijn natuurlijk dol op, op truffels en delicatessen in zijn algemeenheid. Dus er uh, wordt hier gewoon een particulieren verkocht aan particulieren zelf. Ja, ja. Mensen mee, nemen mee naar huis om lekker ook thuis van de truffel te genieten. Zo is het maar net. Ja. Vroeger, uh, toen zeg maar, de truffel nog niet zo uh, bekend was... toen was het zo van, je huppelt het bos in en als je geluk hebt, dan vind je een truffel. Ja. En dan maak je wat moois mee. Dat doe je door je pasta of uh, over een ei of wat dan ook. En eigenlijk sinds de, de haute cuisine in Frankrijk is opgekomen... is truffel een fenomeen geworden dat, uh, nou ja, wel het zwarte goud natuurlijk wordt genoemd. en Wat uh, de prijs natuurlijk enorm opdreef. Maar vroeger was het gewoon, ja, als je dat vond, dan had je mazzel. En maakt maakte hij iets lekkers mee. En, uh, dat uh, was dus ook nog niet zo duur natuurlijk. Maar het is nu dus eigenlijk niet meer te betalen, ook voor deze gewone mensen niet? Dan. Nee, dat klopt. Het is nu weggelegd echt voor de, de happy few om het zo maar te zeggen. Ja. Maar hoe, hoe, hoeveel, hoe duur is het nu? De prijzen liggen nu zo'n beetje rond de 1000 euro per kilo. En dat is inderdaad aan de zeer hoge kant voor de zwarte terug. 1000 euro per kilo? Ja. En, oh je zegt een zwarte truffel. Je hebt dus ook nog witte truffel. Klopt, en die wordt goedkoper. Nee, nee, nee, die is aanmerkelijk duurder zelfs. Oh. Ja. Er zijn uh, twee culinair interessante witte truffels. Uh, de goedkoopste variant die, uh, die komt straks uit de grond. Die noemen ze ook wel Marzzuolo, wat eigenlijk het verkleinwoord is van de maand maart. Dus eigenlijk maartje. En dat is een, een truffel die dus typisch in de maand maart gevonden wordt, soms voor een enkele week in, in april, maar dan houdt het echt op. Die ligt in de orde van grootte van 4 tot 700 gulden per kilo. Uh, dus die is wel goedkoper dan de zwarte truffel, maar de, de de echte witte truffel, de Piemonte truffel, die wordt gevonden tussen september en december. En uh, die stond afgelopen jaar op 9000 gulden per kilo. Dus dat is verreweg de duurste truffel die, uh, die gevonden wordt. En dat is ook een, een typisch Italiaanse aangelegenheid. Dat wordt uitsluitend in Italië gevonden. Een hele enkele in Joegoslavië, maar dat is toch wat inferieure kwaliteit. Maar, maar, maar, maar jij zegt dus eigenlijk de prijs is, is dus bepaald door in Frankrijk. Nou, toen de haute cuisine daar op kwam zetten, uh, toen werd truffel dus opeens iets wat, uh, wat ontzettend uh, gewild werd. En dus wat enorm uh, veel geld mocht gaan kosten. Waardoor de Fransen op een gegeven moment in Italië truffels gingen kopen. Want die hadden door dat die Italianen daar nog niet zoveel geld voor vroeg. Dat is eigenlijk ook waarmee de familie Urbani groot is geworden. Die hadden dat als eerste door. Dus die gingen... ...regionaal alle truffels opkopen om dat aan de Fransen te verkopen. En dat is op een gegeven moment zo'n bloeiende handel geworden... ...dat zij in Frankrijk truffels gingen kopen... ...om het uiteindelijk ook weer aan Fransen terug te verkopen. Maar de familie Urbani, dat is, dat is de, de, de grote truffelfamilie in Italië. Ja, ja, die is met kop en schouders de grootste. Ze doen ongeveer twee derde van de wereldhandel. Ja. En uh, de fabrieken zullen we dus morgen bezoeken. En zij zijn uh, ja, verreweg de grootste. Ja. Maar de... de, de, de dus... Als ik het goed begrepen was die truffel eigenlijk gewoon een normaal bestanddeel van de Italiaanse keuken. En de Fransen ontdekken dat. En die gaan dan, in, althans de Hoogstuisine ontdekten, en daardoor wordt de prijs gehoord. Maar in Frankrijk zelf wordt het ook gevonden. Ja, ja, ja zeker. Ja, natuurlijk de, de Truffes Noir, de Périgord, wordt het ook wel, uh, wel genoemd. En de Fransen claimen natuurlijk dat hun truffels daarmee de mooiste zijn. En dat is niet, uh, niet pertinent waar. Ik bedoel, uh, het kan zo zijn dat de Franse truffel soms mooier is dan de Italiaanse, maar het kan ook precies andersom zijn. Het is helemaal afhankelijk van klimaat, bodemgesteldheid, etc. En dit Notch, ja dat is gewoon, ik bedoel de truffel wordt ook hier het meest in de omgeving van dit stadje gevonden. Zo. Ja, en, en dus uh, Scagino, waar de uh, Urbani fabrieken liggen, dat, zijn echt, uh, dat is zeg maar het epicentrum van de truffel, om zo. Waar we gisteren gegeten hebben. Waar we gisteren gegeten ja. hebben, ja. Dat zijn echt, uh, uh, je kan niet echt spreken van truffelvelden, maar je hebt natuurlijk gebieden waarin uh, ze graag groeien. En waarin dus de kans dat je ze vindt aanmerkelijk groter is dan, uh, dan andere gebieden. En dit is, uh, ja, dit is toch wel het, het centrum waar het, waar het allemaal gebeurt, ja. Nou, moet ik meneer Mark maar eens op, hè, want dit is hier, hier, het allemaal, hier me... gebeurt het ja. allemaal. Dus, uh... En dan nou verder het hele stakje door. Ja, ja dus, dus er is erg veel 3. dat is bekend hier, hè. gedroogde ham, gedroogde worsten. Fungi porcini, wat wij uh, seps of eekhorondjesbrood noemen, is een uh, lokale delica delicatesse en uiteraard een zwarte truffel. Hè. Je gaat, en, en je kunt ook proeven af en toe hier. Dat, die mogelijkheid is er gelukkig. Ja, ja. Ja, ja. ja, zeker. Nou, gaan we gaan maar eens doen dan. En je kunt je gelijk aan de drank al. Citronella, mooie start. Wat er van truffel ook kun je daar ook iets drankmatigs mee? Ja, er worden wel uh, grappa's gemaakt met, ja? met truffel. Maar dat, ik vind dat zelf geen, uh, geen succes. Nou, ja. Is niet de combinatie die mij uh, aanspreekt. Maar je hebt, je wordt zelfs Wat nou? Ook een Ja, dit is een, een, een uh, citroenlikeur, Dat is eigenlijk ook een. Er uh... beetje. Oh, dat donker. Dat zag ik niet wel. Kijk hoor. We gaan het even proeven. Qué cosa? Veleno per topi. En questo? Veleno per topi. Oké. Ja. dus het, het beroemde citronel, ja. ja. Ja. Ja. Nou, so. dan nou. je. Overweldigend dit berglandschap. En we zijn naar boven geslingerd. De vergezichten. De een nog mooier dan de ander. En uiteindelijk acht kilometer verder. Klein samengedrongen dorp. En dan verzamelen we ons voor, ja, voor het eigenlijke. Op zoek naar het zwarte goud. Uh. Nederlandse broek. Ja. broek. Nee. Ah, zie, net ja. Ah, ja. Ah, <laughs> ja. Moet je voor truffels zo hoog altijd? Nou, in de eerste plaats is er hier een verschrikkelijk mooi dorpje. Maar ja. je kan dus eigenlijk al vanaf uh, de grond... Uh, tot aan uh, de boomgrens zijn er truffels. Maar het is hier zo verschrikkelijk mooi. Vandaar dat dit ons favoriete is. Oh, dus ja, en we ja. weten zeker dat hier truffels zijn. Dat is ook van belang. En dat is... Nou ja, dat, ik heb begrepen, dat is al bijzonder, want het is een sl heel slecht jaar. Ja, en eh, omdat ze zeker weten dat, die, eh, dat je hier in ieder geval toch altijd wel een kilo zal vinden, of anderhalve kilo of zo, is dat sowieso de moeite waard. Want om met de hele club hier naartoe te gaan en maar met twee truffels te vertrekken, is natuurlijk ook een beetje zuur. Ja. Maar is het nou, want, we nee, beginnen we, die truffel vind je in Italië, hier in, in Oemrië. Hm? Ook nog op andere plekken in Italië? Nou, eigenlijk zou je kunnen zeggen dat er worden truffels gevonden tussen Parijs en Rome niet. Maar dan in een soort slingerende beweging. Dus, uh, alleen hier worden heel veel gevonden. Ja. En dan hangt het nog vanaf, je hebt uh, zwarte, witte. Ja, Rome truffels, soort... winter truffels en witte truffels. Dat zijn eigenlijk de drie meest interessante truffelsoorten. En is dat dan nog zo dat hier dan met name... De zwarte wintertruffels zwarte wintertruffels dat is hier ja ja ja dat is nodig ja en, wit, en de witte truffel dat is meer Piemonte. en in Frankrijk heb je ze ook ja in de Faucluse en in de Perigore-gebied. en dan heb ik begrepen ergens in Joegoslavië? ja Istrië dat wordt ook nog. En, en Spanje maar dan houdt het wel eens een beetje op ja in de... De zo <tie> Die hondjes die zijn daar speciaal op getraind? Ja, die zijn er allemaal op getraind. Ja. Die, uh, dat witte bonte hondje dat is werkelijk een, een fantastisch hondje. Maar. Vroeger waren het varkens, toch? Ja. Varkens die, uh, hebben namelijk een, een beetje een afwijking. In de truffel daar zit een soort stofje, wat ook in het uh, seksuele lokstof van uh, uh, mannetjesvarkens zit, van beren. En zeugen, die reageren erop. Dus dan kan je ze zoeken. Juist. Alleen als dan zo'n zeug het vindt, dan... Dan weet hij het op, ja. En die hondjes die apporteren het, dat is wel handig. Die, die, hebben, die lusten het niet? Nou ja, hij is over zijn ze op getraind. Aha. En sinds wanneer, sinds wanneer is het helemaal gedaan met de varkens? Nou, het is zelfs een beetje verboden. Niet helemaal, maar ze raden het af, omdat die beesten ook zo vloeten... En dan gaat het mycelium, dat is dat ondergrondse gangenstelsel, waar de truffel zich dus eigenlijk of alle paddenstoelen zich voortbewegen onder de grond, dat gaat dan kapot. Wacht even, zich paddenstoel dus een truffel is eigenlijk een padden. Is een paddenstoel, ja. Alleen die is een schimmel in de grond. Alleen als enige is hij dus van alle paddenstoelen blijft hij onder de grond. En het wordt al even eigenlijk hier. Zolang als er over voedsel geschreven wordt. Uh, is de truffel er altijd als iets heel bijzonders bij geweest. Nou, nou ik ben erg benieuwd. Okay. Ja, het is hier ook verschrikkelijk mooi, Misschien zijn uitzicht. Ja. Is dat nou al uitlopers van Apenné? Ja. <tie> We zitten hier op zo'n uh, 1500 meter. En het regelt niet, dat is natuurlijk ook heerlijk. Ja. Want anders wel een beetje een gevaarlijke onderneming. Maar ja, wacht, zo'n truffel, die uh, wordt gewonnen. Dat kan je niet het hele jaar door... Uh... Nee, dat is een beperkt seizoen. Hij begint eigenlijk zijn ontwikkeling in juni meestal, de, de wintertruffel. En dan uh, is hij dus op dit moment rijp. Zie je. aan. Ja. De, of we niet vlakbij die hondjes zullen komen en ze ook niet aaien... want er zit ook weer een nieuw hondje bij en anders zijn ze te afgeleid. Dus laat die hondjes hun werk maar gaan en uh, let niet dus als soort aai uh, in een in instrumentje, want ze moeten uh, nou in werk doen. Oké, okay, ja. Ja, maar, ja, maar... De de way way way. Ja, ik nu laten ze los. Ja, oh ja. En dan gaan ze zoeken. Wauw, oh, het is het jonge hondje. Zeg. Ik zal het even vragen, straks. Oh, die hebben we nog helemaal niet gezien. Wie nee. zo scheetje. Nee. Dat, de oudste... Kijk, Sheila, dus dat is dat bonte hondje. Kijk, die heeft die denk ik al wat. Dan gaan ze graven. Dan gaat Johnny, de tatoevaar, die gaat naar, naar toe. Die heeft een kleine, dat kleine houweeltje bij zich. Oh ja. En dan is de bedoeling dat hij dan bijna geen beschadiging maakt in de grond. Dat is de plan. Mag ik hem bij hem hakken? Natuurlijk. Hij gaat hakken. <laughs> <laughs> <laughs> en het is dan nu bij de keel. Is het kleintje er alleen? Het is de grootste die ik heb gevonden in de wereld. Ah. Allora. Bonno hè? Bonno. Si si. Even een blaamdroha. En dan altijd meteen het gaatje weer dichtmaken. Oh, ja. Want zuurstof, dat zorgt er anders voor dat het uh, mycelium ook naar de ratsbedee gaat. En deze boom waar we dan naast staan, daar de wortels van... dat moet beschermd worden tegen lucht. Dus goud het gaatje dicht, dan kan het over een tijdje weer een truffel komen. Maar hij ziet er dus eigenlijk uit uh, als je heel groot aantal mensen een beetje voorstelling moeten maken als een klein gehaktballetje. Ja. En heel go goed gebruind, Juist, ja. He? Of een aardappel of zo. Is ja, maar, maar, maar, ja. en, en, maar is het hakken ze die los van, van hij, draden of zo? Nee, hij zit dus vast aan een wortel. Ja? Aan, een, uh, aan, een, uh, aan een dun worteltje. En uh, heeft dus tijdens zijn leven al die tijd... een soort symbiose met die boom gehad. Ah, oh, ja. En dan, en dan gaat het weer... Gewoon weer verder op die plek, hij kan weer... Da, da kan er weer een komen. kan weer een nieuwe komen. Ja, en dat is, maar het is nooit helemaal zeker. Zij kennen hier uh, bomen die eigenlijk al 10, 20 jaar altijd truffels hebben gegeven. En houdt het op en ze weten niet waarom. Ja. Maar even nou dan met de boomsoorten, want wat voor ja, boom hebben we hier? Dit is een eik. Een eik? Ja. In Nederland groeit toch ook eik? Ja, maar dan is het weer te noordelijk en die hebben weer geen grondsoort die daarvoor uh, zich leent enzovoort enzovoort. Je moet. En, en, dus de eiken zijn wel het meest favoriet voor de truffels. Maar ook beuken en hazelaars. En daar uh, ja, dan onder de grond is het een heel geduvel, Want die, al die paddenstoelen en ook die truffels, die zoeken dus contact met bomen. Nee. En, uh, maar de meest geliefde uh, boomsoort voor de truffel is de eik. Oh, ja. Is er iets bekend over de voedingswaarde van een truffel? Uh, wat er nou in zit en zo? Het is 80% water, dus ja? dat is meteen lekker vochtig. En de rest is heel rijk aan fosfor en uh, mineralen. Ja. Het is vegetarisch. En er zit ook een natuurlijk soort uh, uh, glutaminaat in. Wat bijvoorbeeld ook in olijven zit en in uh, zout ansjovis en in parmezaanse kaas. Dat geeft ook die enorme smaakexplosie in je mond. Ah, ja. Dit, want dit is land, het is gewoon staatseigendom. Alleen de staat verpacht, heeft het verpacht aan allerlei boertjes. of... Nee, aan Urbani. Aan Urbani. Dit is, al die bergen hier in de zijn allemaal gepakt door Urbani. Hm. Eens in de zeven jaar dan maken ze daar een contract over. En Urbani die geeft er weer autorisatie aan diverse boeren. En, maar ook, uh, weet ik veel, taxichauffeurs of wie dan ook. Oh, en nee. die gaan dan zoeken, vooral in de, in de weekends. En, dan heb, en die hebben dan natuurlijk weer een automatische verplichting om die truffels aan Urbani aan te bieden. Ja, ja, ja. En de prijs die daarmee gepaard gaat, gek genoeg, wordt hoofdzakelijk door Frankrijk bepaald. Oh. Dus de mensen krijgen hier een, een, een kiloprijs per truffels. En dat heet Antouvenant, dus alles door elkaar heen. Die gebaseerd is op de Franse truffelmarkten. En, want daar zijn namelijk de meeste handelaren. En die maken onder elkaar een prijs af. En Italië zit daar meestal dan zo'n 10, 15 procent onder. Dat klopt dus echt toch wel. Die Fransen zijn haantjes. Ja. Dat zijn, uh, dat, maar ja, dat is al, uh, het is ook een beetje de chauvinistische uh, traditie die daar een rol speelt. En het feit dat de Oud Cuisine zich ooit meester heeft gemaakt van de hele truffelcultuur. Uh, ja, ja. uh, hoe hoger um, je komt, hoe meer truffels... of. Nee, dat is, strikt, dat is strikt afhankelijk van de grondsoort. Hier heb je, zoals je ziet, nogal veel uh, steenslag. Dat betekent dat de truffel de mogelijkheid heeft om zich te ontwikkelen... omdat er weinig andere vegetatie is dan die bomen. Als hier allemaal andere struiken zouden staan... dan zou de truffel weer uh, concurrentie krijgen. En dan komt hij niet zo makkelijk tot ontwikkeling. Die bossen die een beetje kalig zijn... en eigenlijk, je ziet ook helemaal geen cultuur, geen wijncultuur, geen graan, geen, helemaal niks. Alleen die bomen. Dus er is hier wild, er zijn wilde zwijnen. Dat is noodzakelijk om de... Kijk, die truffel, die is, omdat die niet uh, boven de grond maar onder de grond zit... kan hij zich eigenlijk, kan hij zijn sporen niet kwijt. Andere paddenstoelen, die laten als hun einde da daar is... laten de sporen vliegen en dan ja. komt het hele circuit weer op gang. Vandaar dus dat de vrouwtjes, zoals ik net uitlegde, de vrouwtjes wilde zwijnen, de zeugen, die denken dat er een lekker kereltje onder de grond zit, die gaan vroeten, vreet het in de armoede, en dan toch maar die truffel op, maar die sporen die worden niet afgebroken, die verlaten met het mest weer dat lijf en dan kan het weer overnieuw. De grote roerganger was daar toch aardig kien in. Dus... of niet? <laughs> nee, ik dus... hey, misschien heb je mannen, mannetjes en, en, en vrouwtjes terug. Zoals, zoals bij meloenen en zo. Ja. Maar dus, ja, een truffel wacht, is eigenlijk een bloemsoort. Hè? Wacht even, dus de wilde zwijnenstand moet wel goed, de wilde, hè, dat moet goed in stand gehouden worden? Precies. Dus je hebt eh, twee, con con ja, twee con con concurrenten, zijn de wilde zwijnen en de mensen. Die ze allebei op de truffels jagen. Ja. Maar die wilde zwijnen die zorgen ervoor dat de truffel zich constant kan blijvend ja. kan ontwikkelen. En dat hij dus door zo'n heel bos weer op andere plaatsen voorkomt. En de mensen vreten ze op. Nou, dus dat moet, dat, dat, moet een soort, daar moet ze altijd evenwicht in bestaan. Want ja. je, hebt ze alle, je hebt die zwijnen toch nodig en tegelijkertijd moeten ze niet teveel. Want dan vreten ze weer je, je, je, ja. je handel op. Ja, die vreten ze op, maar dan zijn ze dus weg voor menselijke consumptie. Maar de sporen worden daarmee ja, weer verspreid ja, ja. in het bos, zodat ze elders eh, tot ontwikkeling kunnen komen. Dus dat, maar de daar, gevolg daarvan is in het evenwicht dat er... Zwijnen geschoten moeten worden af en toe. En dan krijg je weer heerlijke wilde zwijnen Inderdaad. En en, notia, pa, en, pathéën, dat, en weet ja. ik veel. Ja, ja. Noccia, dat is een centrum van de chingialen... van de, van de wilde zwijnen hammen en worsten ja. enzovoort, enzovoort. Want die worden hier ook... Gekregen. Dat is eigenlijk het enige wat er hier uit die boesten vandaan komt. Ja. Dat is wild. Ja. En dan hoofdzakelijk nog zwijn. En cervo, dus herten. En heel veel konijnen, maar daar houden ze hier niet zo verschrikkelijk van. En nee, dat konijntje, dat schijnt het hier van te barsten... maar uh, je komt het nooit, bijna nooit op de het ja, dorpje waar we nu... Dat, dat, het dorpje Monte op San de Vito. berg Monte San Vito... dat, dat is, is echt bestaat uit truffel... Uh, dat zijn truffeljagers. Ja. Uh, ze hebben ook een in dat gebouwtje daar... daar zaten tot voor kort uh, vrij veel honden. Want de honden waarmee zij jagen... als je daarmee doorfokt, dan brengt dat geld op. Een goed... Een goed uh, beneust truffelhondje uh, is tot aan 10.000 gulden waard. Ja. Het zijn van die kleine hondjes, Het zijn he? bastarden. Meestal bastarden. Sommige rassen. Scherp, met scherpe, uh, met, spitse ja. neuzen. Kijk, over het algemeen zijn rashonden die zijn doorgevocht op weet ja, ik veel, een mooie ja. staart of een paarse oog of wat dan ook. Maar niet op hun nee, uh, nee. krachtige neus. En die bastarden die hebben daar geen last van. Nee. De Duitse herders die zijn over het algemeen ook wel gewild. Alleen het is in Duitsland, uit in, in, in, in Italië, uit een soort beschermende dingen, geen Duitse honden in Italië. Ja, je gaat hier... Je gaat hier geen Duitse herders in ja. haar nee, verhalen. Dat ja. lukt niet nee, uitlanden. Ben je hele Duitse, je Duitsland ja. Helemaal. Oh. Is de rest doorgelopen, jongens? Nee, die zijn reden. Dat, dat het zo'n is... zo slecht uh, seizoen is, heeft dat te maken met strenge winter? Of het met pollutie? Een, uh, uh, een te lange droge periode in de zomer. Dat is het lekkerst als dat juni, juli en een beetje augustus zo'n week of acht, uh, tien is. En het is tot diep in september heel erg droog geweest. Toen heeft het eigenlijk voor de leuk weer veel te hard gegoten. Dus de truffels hebben zich toen snel volgezogen en er was weinig mycorise. En dat, mycorise dat wil zeggen de aanzet van de truffel met de boom. En uh, daar overheen kwam nog, wat hebben ze hier nog nooit gehad in januari, een vorstperiode van een paar weken tot aan min 15 aan toe. Hmm. En als je dus inderdaad 10, 15 graden onder nul hebt... dan gaat het tot zo'n centimeter of 30, 40 de grond in de vorst. En dan zijn de truffels ook weer naar te kloten. Maar ik hoor... Het een jaar geweest wat echt goed was. Dat ik ken vijf jaar... De, de laatste drie jaar was het ellende. En de jaren daarvoor... Daar, zat, daar kan ik me nog ook een slecht jaar van herinneren. Ik weet niet meer precies waar. Maar er zijn ook twee of drie jaar geweest... dat er zo verschrikkelijk veel truffels waren... dat het, zoals dat heet, abandonanten... Heel veel. En dat is ideaal. Want toen kwamen de truffels niet boven de 600 gulden per kilo uit. Maar dan kan je nog allerlei kwaliteitseisen ook stellen. Dan wil je ze mooi rond hebben, of je wil ze op een bepaald gewicht hebben. Of je wil ze gecontroleerd hebben op rijpheid. Dat betekent dat ze overal een klein stukje van afsnijden met een mesje. Zo'n mesje, dat heet in Frankrijk een canif. Ik denk dat het Engelse woord knife daar vandaan komt. En dat heet dan ook caniveren. En canivé, wil zeggen dat ze een klein stukje eraf hebben gesneden als een truffel. om te kijken of hij wel ja, rijp genoeg maar is. Maar dat weet je natuurlijk bijvoorbeeld niet. Nee. Eigenlijk weet je het pas als ja, je buiten... hem doorsnijdt. Ja, je kan aan de buitenkant nooit zien hoe, die... hoe rijp die is. Ja, ja. En in het begin van het seizoen dan heb je zo'n 20, 30, 40% kans op eh, onrijpe truffels. En dat neemt af naar gelang het seizoen. Ja, en nu op deze periode dan zou je kunnen zeggen dat het zo goed als zeker is dat alle truffels die je vindt rijp zijn. Fred, hier worden truffels gevonden. In Frankrijk worden truffels gevonden. In de wijn hebben we het over terwaag. hè? Is dat met truffelzout of niet? Ja, een bepaald, uh, je hebt een, een, een kalkrijke grond nodig, maar ook met een bepaalde zuur. Ja, de truffel die hier wordt gevonden, is die anders dan bijvoorbeeld in, de, in, in Perigord of in de Provence? Als daar precies dezelfde omstandigheden zouden zijn geweest, in de Perigord ja, of hier... Dan, is, dan heb je een paar gebieden waar dan de echte de beste vandaan komen. Dat is het gebied om Richerange heen in de Focluse, om Perigueux heen in de Périgord en om Norcia heen in Italië. Maar dat zegt niet alles, want als er in de Focluse het weer gewoon heeft tegengezeten... en hier alles mee is geweest, dan is het hier beter dan in Frankrijk. Maar je kan niet zeggen dat de Franse truffel beter is dan de Italiaanse. Dat heeft alleen maar met het weer te maken. Nee, niet beter, maar dat je een andere truffel hebt nou, qua smaak, En het, het, het, ja, nou, de, de Pinot Noir, je, Noir in Australië is anders dan in de Bourgogne. Ja, daar zijn inderdaad eh, smaakverschillen in. En het is zelfs zo dat bij de ene soort eik... of de andere soort eik een verschillende truffel ontstaat. En, eh, onder, maar zeg, als je nou identieke omstandigheden hebt... dan is de, de terroir van Richerange in de Focluse, is, der, is dusdanig dat je kan zeggen, die zijn het lekkerste. En de terroir van Nordsjaar in omgeving... die zijn lekkerder dan Foligno of Spoleto. En dat geldt ook voor Pirigueu. Vandaar dus die naamgeving. Hmm. Maar heb je ook nog uh, truffels buiten Europa? Ze hebben al, ik weet niet hoe vaak geprobeerd... om truffels in andere in Californië... ze zijn nu bezig in Nieuw-Zeeland, onze tegenvoeters... waar dus eigenlijk een soort weertype is wat te vergelijken is met dat van ons. Tot nu toe zonder resultaat. Maar in Nieuw-Zeeland schijnt, of in Australië, daar schijnt iets te lukken. Maar pas over tien jaar dan weet je of het de moeite waard is om daar mee door te gaan, ja of nee. Want je moet toch altijd wel zo'n 10.000 kilo uit de grond vandaan halen wil het een klein beetje de moeite waard zijn. Als het om 300 kilo gaat, dan is het uh, die hele inspanning niet waard. Maar gisteravond, toen we eten waren... toen was er een van de dames, Urbani, geloof ik, bij onze tafel, tafel Olga... die had het over Chinese truffels. Toch? Ja, dat is een truffelsoort die uh, wordt in de truffelwereld als inferieur beschouwd. Het mag truffel heten, want het is ook een tuber. Het komt daar in tonnen en tonnen voor. Als je van, droog, nee, als je van nat karton houdt, dan vind je dat heerlijk. Maar dat is de smaak. En alleen het vervelende is, ze zijn ook pikzwart. Ja, ja. En daar zo zijn ze makkelijk mengbaar... met de zwarte wintertruffels die er, uh, hier gevonden worden. En uh, ja, de malefiele handel die maakt daar misbruik van. Dat bestaat. Dus de mafia, er is maffia op dit terrein natuurlijk. Op, heel, zoals op elk terrein. Ja, heel erg. Kijk, maffia, dat suggereert veel Italiaanse. Maar mijn ervaring is dat Frankrijk... dat is één grote slangenkuil van boeven. En dus dan halen ze Chinese truffels ze lekker, lekker mee. En zo. Ja, en zelfs... Ja, en zelfs is het zo dat... Uh, ook al heb je een bonafide handelaar zijn beurt ook weer genaaid worden, omdat er van die mannen in het bos lopen. En tegen die zoekers zeggen: hey weet je wat? Ik heb hier voor eh, 100 schulden per kilo heb ik, eh, truffels. Als je die nou door je gevonden truffels heen mengt. Dus die lui die komen dan met een zak vol truffels, bieden dat aan. En dan blijkt pas te laat dat er ineens truffels tussen zit. Dus zelfs jij kan. Ik kan ook bedrogen worden op zo'n manier. Je zou ze allemaal moet, moeten doorsnijden. Maar ja, ik heb weken van 100, 150 kilo truffel. Dus dan kan je ze niet allemaal doorsnijden. Nee. In principe is, is het een soort. Uh... Ongeschreven wet dat je producten uh, uh, die je vindt of die je uit de grond haalt uh, vaak in goede combinatie met de wijnen kunt. Dus truffels uit Italië met die wijn hier uit de buurt. Hè, bijvoorbeeld snoekbaars uit de Loire uh, met Loire-wijn. Of snoekbaars waar in de Loire heel veel uh, zwemt met Loire-wijnen. Ja, ik ben daar. Uh... Ik ben er veel vrijer de in. De wijnen heel schraal zijn hier. Ja, dit is niet het allerbeste wijngebied. Umbria, daar zitten een paar... Je hebt dus de, uh, in Simignano heb je Lungarotti en een paar kleinere boeren. En Montefalco. Maar dat zit in Montefalco, die, die, die, daar, daar zit dus die San Grantino. Daarvan, dat is wel een hele goede burgerleider. En uh, het is maar een, een hele dikke, vette Chileen En uh, die dus uh, echt een lekkere volle wijn is met veel zon. En, en de truffel, dat is voor mij betreft ook een ideale combinatie, hoor. Ik ken een restaurateur, die, die, die, uh, ook in de buurt van Richeran, uh, die gewoon Als de eerste truffels kwamen, dan maakte hij een fles champagne open. flikker die in een pannetje en dan deed hij die, die truffels in koken. Ja, met spek. Truffaut champagne, dat is een ja. klassieker. En uh, ik vind eigen rechten met truffel een waanzinnige combinatie. En uh, dus als je een hele truffel eet, dan is hem of inpakken in deeg, dus in groet, Of in, uh, in, het, in de as van, uh, van de barbecue, aan het van als, als je uitgebarbecued bent. Of o champagne met spek en uh, een uitje, dat zijn uh, klassiekers. Wat heb je het keelste je ooit met truffels hebt gegeten? Buiten je omelet thuis. Eh, dat is, een, eh, dat, ooit was dat in Il Rododendro. Dat is een twee sterren restaurant bij Cunio. En dan kookt een vrouw en die had een bakje met, een, eh, ja, met ei en room en truffel. En... Maar dat was zo verschrikkelijk rijk in smaak dat ik vroeg aan haar... wat is nou, nou het recept van? Want het is, er, is, er, zit, er moet een geheim achter zitten. Want het is een taste explosion in, in je mond. Nee, dat wilden ze niet geven. En het lollig is, wij sliepen daar ook. En de volgende dag toen we dus weg waren... Eh, toen zagen wij dat ons paspoort, die, die zij eh, gedurende de nacht in, in bezit hadden... hebben ze kennelijk in de geldkistje bewaard. En daar was per ongeluk een briefje van 100.000 lieren in verzeild geraakt. Dus toen wij daar een half jaar later weer kwamen... zei ik, ik heb een cadeautje voor u, 100.000 lieren. Ik zeg maar, op één voorwaarde, ik wil het recept hebben. Toen zeiden ze, oké, ik zal het geven... maar het is zo verschrikkelijk eenvoudig dat dan de magie verbroken wordt. Het is een ei in slagroom... Met een beetje parmezaanse kaas. Drie minuten in de oven dat het begint te stollen. Dat is al verschrikkelijk lekker. Op je bord op het laatste moment een hele laag witte truffel en dan maar door elkaar roer geblazen. Klaar komen. Maar is er ja. veel, veel verschillend smaak tussen wit en zwarte? Ja, ja het is enorm. Ja? Uh, de witte truffel die je heeft, een ja, soort associatie met. Uh, met ja, knoflook. Uh, Fransen noemen dat het ook royal, de koninklijke knoflook. Ah, ja, ja. Maar daarnaast heeft het ja, een soort... Maar alleen, het is wel een hele sterke smaak, maar een, een beetje eendimensionaal. Terwijl de zwarte wintertruffel, dat is veel complexer en, en voller van smaak. En die dat het altijd een beetje weer naar ruik naar een hele oude riesling. Ja, dat kan ook ook zo'n uh, ja, zo stinkertje ja. erin. Ja. En het heeft die ook petroleum. een beetje de geur van, uh, van stadsgas. Ja, petroleum. En die, uh, we, we hebben het al een keertje meegemaakt, dat een restaurant in Groningen, die moest, uh, uh, is dat Groningen? Koriander, ik geloof het wel, hè? ja. Die wilde dat hebben voor een diner op uh, maandag. Of dinsdag. Ik zei, nou weet je wat, om nou zeker te weten dat je het hebt, als ik dat maandag stuur en het komt niet aan, dan heb je ze niet. Dus laten ze maar uh, zaterdag bij je brengen. Maar nou goed, die heeft dus een kilo truffel daar in de koelkast liggen. En maandagmorgen komt de werkster. Helemaal in paniek, gas. De baas was er niet. Die heeft daar de brandweer bij gehaald. Die heeft daar loodgieters bij gehaald. Daar zijn mensen van de, koel, van de koeling bij gehaald. Dat ze uit dat de koel het lekker was. Eindelijk vonden ze dat zag Dus ach, dat is het. Ik zei een verhaal vertellen: goed. Uh, goed mijn uh, buurman. Die, die, dat, een, of dat, dat was een hele hoge piek bij Philips. En die zat op een gegeven moment bij, uh, in, in Rome bij uh, Agnelli van Fiat. Ja. Hadden die op een gegeven moment een, een vergadering, of weet ik het wat. En hij zat, wat stinkt het hier toch allemaal. Ik snap er helemaal niks van. Wat was er? Een van die vrouwen, van een van die mannen, die, had dus, die was van... Een, van de markt teruggekomen. Die had dus truffels gekocht. En die had heel die tas er onder het bureau neergezet. Dus dat ging ontzettend meuren. Ja, een geur die je, niet, uh, die je niet thuis kunt brengen. Dat, dat, dat is... De Nederlanders 20 uh, jaar geleden die hadden nog nooit van truffels gehoord. Maar goed, daar moet je dus van houden. Zo, zoals je ook in de whisky moet je van die eile whisky's houden. Met die sterk jodium, smaak zoals Le en zo. Lekker voelen. Maar nou, het is ook ja. net als bij olijven huh? Isle. Isle, huh? Huh? Maar, de, maar zo geldt het eigenlijk ook voor de, voor de truffels, ja. Omdat ja. het zo uitgesproken is en vooral die witte, ja. uh, heb je dus heel nadrukkelijke liefhebbers en heel nadrukkelijke haters. Oké, okay, we excuse ourselves for the mess, but we are still uh, renovating the factory. I think you want to visit downstairs, so just follow me and we will see truffles, but uh, because of the be very bad season, uh, truffles are very, very few, so we will show you what we have, okay? All right, we'll go there. <laughs> Het ja. nee, is precies hetzelfde, want die dingen worden nog steeds aan de andere kant schoongemaakt. En in enclaves stort. Wat pasta in uh, Salsa vader. Dat is een uh, product van truffel en gepureerde champignons met olijfolie, peper en zout. En dat uh, uh, is een, een goedkoper product, dus de truffel zelf. Maar dat geeft wel de mogelijkheid dat je. je het ieder, die is voor iedereen bereikbaar. Ja. Iedereen kan truffel eten. Want je neemt een, uh, een, beetje, een beetje, of je koopt je tagliatelle, je roert er uh, twee van die scheppen truffelpuree doorheen en je bent meteen klaar en je eet dan toch truffel. Dus dit is een product dat tien jaar geleden nog niet bestond hè? Hier liggen ze nu. Je ziet er eigenlijk. Je moet het echt van de geur hebben dat je denkt dat het is heel lekker want het ziet er onogelijk uit. Nee, mijn, ja. nou, kijk, deze doen schimmelen. Ze zijn kleintjes hoor, ze zijn een... heel vochtig ook. Maar als je dat ziet is het net een hoopje keutels. Ja, hè? Een een een een een een, een naïveling die zou denken, wat is het troep hier die jullie leven? Of cent? Ik denk ook blijk op die centals, weet je? Uit uit de. Nou, dat is easy man. Maar geur. Maar de geur is Oh, van... hier, hier, hier is dus een doorgesneden. Ja, kijk, zie je hier dat die rijp is. Door de. Met je handen niet mans. En voor wat? Houd, eens wat op. Ik doe het ook zeker Steek Stik erom. Goed zo, Rob. Dus ja, dit is... En dat kun je zien door, je door het geaderde nee. als een soort marmerstructuur. Ja. Dat is hieruit. Ja, dat is fantastisch. Mag ik eens ruiken? Ja. Nou, ze komen net, kom net uit de koeling, dus ze geuren nog niet zo. Maar als dat wat warmer wordt, wat op temperatuur komt... dan gaan die, die etherische olie gaan, die, die gaan beter ruiken. zijn daar de truffels aan het kalibreren, zoals ze dat noemen. Dus de ongesorteerde truffels die ze binnenkrijgen van de, de truffeljagers, die, die doen ze in een sortiment van machine die dat door trilling en door een trommel, allerlei soorten maatgevingen, de truffel zoekt dan zijn eigen plek. En dat wordt dan uitgesorteerd. Dat maakt een helskabaal. Als je het niet dat vindt, ga ik een foto maken, want dat vind ik zo uniek. Dat waren al die tonnen truffels die Urbani doet. En weet je wat dat is? Dat is een pensenwasmachine. Die pensenwasmachine, daar zitten borstels aan de binnenkant. Die beschadigen de truffel niet, die gaan naar de bovenkant in. Dat, net als een soort centrifuge, Rot, dat gaat in de rondte. Daar zitten allemaal zachte, harenachtige borstels in. Die dus bij de rundere industrie... Uh, en die wassen hier de truffels, die truffels die komen daaruit en hier komt dan, aan de andere kant van die pijt, daarin al het zand en de rotzooi die er afvalt. In dat zand zitten natuurlijk ook weer gruzeltjes, truffel. Dat zand, dat gaat op grote eh, tafels en daar zitten mensen dag en nacht met een pincet al die kleine dingetjes eruit halen. Dat heet brisuren of tritoumen. Dat is ook handel, overal zit, zit handel in. En wat er dan overblijft, dat is echt zand. Maar het kleine trommeltje, dat heeft misschien al. weet ik veel wat. 2 miljoen kilo verwerkt. Waarom is dat zo'n trommeltje? Hey. Daar, daar hebben ze nieuwe machientjes in nee. onze huurfocus. Daar worden ze in gekookt. En als ze daar gekookt zijn. dan krijgen ze dus de Premier Revolution. Dus de eerste kook. Als ze daar gekookt zijn, dan gaan ze in die autoclave daar. en dan worden ze ingeblikt. Oh ja. Maar zoals. Oh. Is het nou dat de betrekkingen voorbij zit? Is het nou het vocht wat uit de truffel zelf komt? Dat is wat hier overblijft als we de truffel eruit komt. Koop op. Toch moet toch wel de conclusie zijn: de truffel is een lelijk ding. Maar het is gelijk de nachtegaal, die ook niet om aan te zien is, maar het mooiste zingt. Zo is het ook met de truffel. de truffel. Niet om aan te zien. Het lijkt wel drollen in een, in een riool van een, achteraf, een dorp op de Veluwe. Of in Amsterdam. Maar het is de, hoe, wat, hoe iets zo lelijks zo lekker kan zijn. Het, het lelijke eentje in de productie en de mooie zwaan op je bord. <middels> de documentaire op zoek naar het zwarte goud. Eerder uitgezonden in 2002, gemaakt door Klaas Vos. Een heel mooi decemberonderwerp. Maar dan moet de crisis in de portemonnee niet al te hard hebben toegeslagen. Het ging allemaal in guldens in deze documentaire. Ik heb de prijs eventjes opgezocht anno nu en dan in euro's. Nou ja, die schijnt dus tussen de 1.200 en de 2.500 euro per kilo te liggen. En dan heb ik het nog niet eens over de witte variant van die truffel. Want dan kan de kiloprijs blijkbaar oplopen tot 5.000 euro. Dit is Radio 1. U bent de gast bij het programma Woord van de VPRO. En vragen of opmerkingen over Woord kunt u mailen naar woord.vpro.nl. En ambachtelijk ouderwets schrijven, dat kan natuurlijk ook in het woord altijd gewaardeerd. Dat kan naar de VPRO ter attentie van woord, postbus 11 1200 JC in Hilversum. En wilt u op de hoogte blijven van de wekelijkse samenstelling van Woord? Ga dan even naar onze Facebookpagina en schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief. Die openbare pagina die kunt u vinden op facebook.com slash woord.nl. Twitteren kan ook en dat account is te vinden via WoordNL. Het is nu uh, inmiddels tijd geworden voor een uh, kort journaal. En daarna gaan we verder met het woord. In de komende twee uren nog meer radiopracht uit de archieven. In het laatste uur, Tony van Verre ontmoet Paul Vagel. En zometeen Simeon ten Holt, de componist, is zondag overleden. Dat heeft zijn vrouw gemeld aan de stichting Simeon ten Holt. Hij is vooral bekend geworden van het, of met het, kun je ook zeggen, Canto Ostinato. Dat hij in 1976 afronde. En dat zou uitgroeien tot een van de bekendste werken uit de hedendaagse Nederlandse klassieke muziek. In het komende uur een radiocompilatie van en over hem.